Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. De dierenpolitie ziet meer illegale hondenhandel door corona. Dat zeggen ze na het oprollen van een illegale fokkerij in Hogeveen in Drenthe. Een man en een vrouw verdienden daar de afgelopen vijf jaar voor 90.000 euro aan puppies zonder de nodige papieren. De dieren zijn gezond. Volgens de politie komen dit soort verhalen meer voor. De vraag naar, naar jonge honden is vele malen groter dan onze reguliere fokbedrijven kunnen leveren. En dan ontstaat er natuurlijk iets van illegaliteit, maar er ontstaat ook aantrekkelijkheid voor criminelen die op een snelle manier uh, geld kunnen verdienen. In Zaandam in Noord-Holland moet je binnenkort op sommige plekken door een mobiel detectiepoortje. Ze wil de politie kijken of treinreizigers of mensen in winkelcentra wapens bij zich hebben. Het gebeurde eerder door de fouilleren, maar door corona gebeurde dat bijna niet meer. De afgelopen jaren was er vaak geweld in Zaandam. Opnieuw overlast door het stormachtige weer. In Vlissingen is een weg bij het ziekenhuis geblokkeerd door een omgevallen boom. In Putten in Gelderland waaien de platen van een silo op het spoor. De treinen moeten er langzaam langs op de markt in het Brabantse Helmond vlogen marktkramen kapot. De groente en fruit vloog door de rug. Veel jonge kiezers onder de 35 twijfelen nog waar ze op gaan stemmen, staat in de krant Trouw. En corona is een belangrijke reden om anders te stemmen. Eén op de vier jonge kiezers twijfelt daardoor of kleurt een ander vakje in dan vier jaar geleden. Het is nog vier dagen tot verkiezingsavond en deze vrouw in Arnhem is er ook nog niet uit. Nee, ik heb nog geen idee. Nee? Nee, helemaal niet. En hoe komt dat? Uh, ik ben er eigenlijk helemaal niet mee bezig nog. Nee? Nee. Dus verkiezingskoorts leeft nog niet echt? Nee. Ik denk ook dat het, het Ja, ik weet niet. Ik heb eigenlijk helemaal niet het gevoel ook. Het zijn rare tijden, dus... De VVD profiteert vooral van de coronacrisis. De ChristenUnie, PvdA en GroenLinks stemmers zijn het meest honkvast.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 Het is even na vier uur. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er nog één uur lang op de Zandvoorts Radio. Het geluid van Zandvoort. Dit was de eerste plaat na het dierstijde weer van vier uur. De single van The Christians en Harvest for the World. Het derde uur. Altijd een heel gezellig uur trouwens. Dus blijf ook vooral luisteren. En uh, daarin hebben we ook weer de vaste onderwerpen... maar dat niet alleen, Albert-Jan. We hebben nog veel en veel meer. <laughs> en goede muziek natuurlijk. hè? Uiteraard, ja. ja. Goed, ja, nee. over een tweetal uh, platen hebben we natuurlijk Pit Report. Daarmee kijken we samen met u terug op de testdagen... die momenteel uh, verreden worden in uh, Bahrein. En uh, Max Verstappen is al uh, ruim aan de beurt geweest. Met, uh, hij, hij reed maar liefst 139 rondjes. Dat is meer dan 750 kilometer. Hoe dat gegaan is, dat hoort u zometeen. En ook Sergio Perez heeft uh, al uh, gereden in de nieuwe RB16B. En uh, ook Mercedes uh, heeft gereden. En maar hoe dat allemaal gegaan is, dat hoort u straks tijdens uh, Pit Report. Dan hebben we natuurlijk om half vijf het dier van de week. We besteden deze week nog uh, uh, aandacht uh, aan de bij de dierentehuis lopende actie. Ik wil hem, uh, ik wil hem weken. Uh, daarin uh, wordt u in een gelegenheid gesteld te sponsoren. En wat u dan kan sponsoren, dat hoort u dan rond de klok van half vijf. Ja, ik vind hem uh, nog, uh, nogmaals uh, mooi gevonden. En ik zag uh, gisteren weer die reclame van die uh, provider, van de, van de telefoon. Ja. En uh, echt in dat spotje van, uh, van de provider hoor je ook uh, het begin met dit wil ik, weet je wel. Ja. Maar ook in het spotje wat, wordt ook echt gezegd, ik wil hem. Ik wil hem, ja. ja. Willem, dus uh, helemaal goed. En Willem is natuurlijk de link naar de hond die uh, eerst in een ander dierenthuis zat... en toen uh, in Zandvoort terechtkwam. Maar uh, in, uh, inmiddels eerst gereserveerd was. Dan kan je natuurlijk een beetje testen, een beetje kijken hoe, hoe het bevalt. Maar uh, hij is verhuisd. Hij heeft een thuis gevonden, Willem. Ja, want toen kwam er een man en een vrouw uh, kwamen langs uh, bij het uh, dierenthuis. Ja. En toen zei die vrouw tegen die man, ik Willem. Ja. En zo zijn ze eraan gekomen, echt waar. Ja, hopen dat dat voor uh, langere tijd is. Wat er, nog, er zitten nog wel twee katten in het dierenthuis. En die een heet Bliksem en de ander heet Bobo. En voor de rest is het allemaal leeg in het dierenthuis. Maar in ieder geval aandacht aan ik wil hem Weken. Voor deze week ook nog even. Daarna hebben we Zos Live. Moeten we er nog even over hebben Rob, welke dat gaat worden. Ben je er niet uit? Ja, als, als, als ik mijn zin krijg dan kan je, gaan we door tot uur of elf vanavond. Maar in ieder geval een, een live registratie van een artiest of groep en in de periode dat er nog publiek bij mocht zijn. Dus Zandvoort op zaterdag live. Gedicht van de week, ja, we, we, we missen de barkeepers... ...we missen de gezelligheid in de kroeg... ...we missen de, de vrienden en kennis in de kroeg... ...maar uh, alomvattend, we missen het, gewoon de kroeg. En uh, de, die discussie die uh, toch even gevoerd werd van... ...mogen de, mogen de terrassen open... Uh, nou, dat is dus ook een, helaas niks geworden, maar uh, wellicht op een later tijdstip. Maar het zou wel fijn zijn als de kroeg weer open zou mogen. Dus een ode aan de kroeg. Uh, Pit Report gezegd, dier van de week, zoals Live, uh, gedicht van de week. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert Jan. We hebben de zin ook in het derde uur van Zandvoort op zaterdag.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 Dat was uh, de single van uh, Sam Smith en uh, Diamonds. Zometeen gaan we hem doen, de Pit Report. En dan uh, krijgen we het oor hoe uh, Martens Stappen en uiteraard uh, Perez het gedaan hebben in de RB16B. Tijdens uh, de testdagen. Maar eerst deze. Hier is Robbie en One Night in Bangkok. Bangkok, Oriental setting in the city Don't know what the city is. Getting. The de la of the test a show with everything but your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 Another when your head's down Over your pieces, brother It's, It's a... Really such a beauty, beauty, looking at the world, looking at the city. What do you mean? You've seen one crowd In Palutics sing <laughs> Get tired, you're talking to a tourist Who's every move's among the purists I get my kicks the I get my kicks above the waistline, sunshine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 In de jaren tachtig waren ze er nog heel veel radiopiraten. Een van die grote piraten was radio Decibel uit Amsterdam. En die uh, draaide deze plaats van Roby, Helmergrijs en One Night in Bangkok. Race radio. Pit Report. Pit Report. Het is inmiddels kwart over vier geweest. We zitten voor Race Radio Pit Report uh, weer uh, op onze stack. En uh, ja, de eerste testdagen die zitten erop, Albert uh, ja, en allereerst natuurlijk Max Verstappen. Max Verstappen kijkt terug op een productieve en ook positieve eerste testdag in Bahrein. De Nederlander kende geen problemen, reed liefst 139 rondjes en dat is meer dan 750 kilometer. Het was een hele positieve dag, al dus Verstappen in Bahrein. Ondanks de lastige omstandigheden hebben we veel kunnen rijden. Het was warm, er stond veel wind en dit circuit is sowieso zwaar voor de banden. Maar ik ben heel blij met vandaag. Over snelheid hoeven we het nog niet te hebben, maar we hebben ons programma kunnen draaien. Verstappen noteren dus weliswaar de, ook de snelste tijd van de dag, maar dat is bij een test van onder, ondergeschikt belang. En uh, de, uh, vandaag uh, de, uh, stapt zijn team, stapte zijn teamgenoot Sergio Perez in de RB16B, net als zondagochtend. Ver, ver, Verstappen sluit zondagmiddag af. We hebben totaal geen problemen gehad. De, de, dit is wat je wil op zo'n dag, na de eerste paar runs... Want natuurlijk pas je wat dingetjes aan. Voelde de auto heel goed aan. Het was gewoon fijn om zo te rijden. Ik mag niet klagen. Dit is gewoon een goed begin voor ons. Al weten we over twee weken bij de kwalificatie voor de race in Bahrein pas echt hoe we er voor staan. En zogezegd, na Max Verstappen op de vrijdag... was het op de zaterdag de beurt van Sergio Perez... om zoveel mogelijke kilometers te maken in de RB16B. Tijdens de tests in Wagrijn... maakte ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso zijn officieuze de rentree. Verstappen, zoals gezegd, zat de hele vrijdag achter het stuur van een nieuwe auto... En uh, hij was ook de snelste van de dag, dat zei ik al. Dat laatste was van ongeschikt belang. De Nederlander was vooral blij met het compleet programma dat hij kon afwerken zonder problemen. Zijn nieuwe teamgenoot uh, Pérez re reed de hele zaterdag en zondagochtend. Waarna stappen afsluit zaterdag, komt ook Alonso bij beide sessies in actie namens Alpine. De Spanjaard is naar eigen zeggen helemaal hersteld van een fietsongeluk waarbij hij een gebroken kaak opliep. En uh, wat Mercedes betreft, Mercedes kende ook uh, op dag 2 van de Formule 1 test in de nodige problemen. Lewis Hamilton veroorzaakte zelfs ochtends een rode vlag na een spin. Mercedes verloor op vrijdag ook al kostbare tijd in het Midden-Oosten, want Hamilton stapte zaterdagochtend in, maar spinde na, met ruim anderhalf uur op de klok in de eerste sessie. De Mercedes oogde op de andere onderdelen van het circuit instabiel, maar andere coureurs hadden evenwel moeite om hun auto in bedwang te houden. Hamilton kwam voor de lunchpauze nog wel naar buiten en reed in die eerste sessie uiteindelijk 58 rondjes. Zoals gezegd, Max Verstappen zat vrijdag de hele dag achter het stuur van een nieuwe auto van de Red Bull en reed meer dan 750 kilometer. En dat laatste was er van ondergeschikt belang zoals gezegd, want de Nederlander was vooral blij met een compleet programma kon afwerken. Nou, in ieder geval tot zover de testdagen. Wat dat betreft mag Verstappen gerust terugkijken. Maar onderschat Mercedes niet. En trouwens Ferrari ook niet. Want die hebben ook het nodige aan de auto gedaan. En zodra daar het nieuws over is, hoort u daarover meer. Ja, ik ben heel benieuwd naar de Ferraris. De mensen die zeggen inderdaad dat die eraan gaan komen in het nieuwe seizoen. En uiteraard uh, hou je bij uh, CFM in onder meer de pitreport daarvan op de hoogte. En uh, de testdagen van uh, Mercedes, Red Bull, McLaren en alle andere teams. We blijven ze volgen voor je de zaterdag en de zondagmiddag. He's got the potion and the motion when to operation. De disco uit de jaren 80 van First Choice en Dr. Love. Dr. Love doet me meteen denken aan Gerard van Ekdom. Gerard Ekdom, die heet ook Dr. Love. En uh, uh, ja, die, uh, hoe heet dat, uh, die oude disco... Of, uh, de, nee, ik moet, moet het anders zeggen. Jij zat op een gegeven moment met uh, City to City in, uh, in je hoofd. Ja, uh, ja? ja, daar kwam ik op een daar gegeven moment Daar kwam je op een gegeven moment op, want we zochten inderdaad een uh, plaat, uh, zeg maar, uh, voor... Uh... Uh, die jij zocht met een, uh, een, iemand met een uh, gitaar op een hoes. Ja, ja. <lacht> Zoiets uh, was het. Het, het, en, uh, het, li het liet, liet ons in ieder geval niet los. Nee, precies. Nee. En je bent er zelf helemaal uitgekomen. Ja, Uiteindelijk, city to city. City, city, city to city, ja. Toen dacht ik aan de groep, The Road Ahead. Die ja. hebben ook een, een hit gehad, maar die bedoelde je niet. Nee. Maar je bedoelde wel... Ja. Ja. Gary Rafferty. Rafferty. Yeah. Heel goed. En, uh, Ja, ik mocht er eentje uitkiezen van uh, Gary Rafferty. <laughs> en dat is uh, deze geworden, Never Let Us Slip Away. Dat is er natuurlijk eentje. En dit is de single die net weer even iets groter is geweest... dan die Never Let Us Slip Away. En die gaan we zo vlak voor het dier van de week nog even voor je draaien. De Baker Street. It stands and then he'll settle down. Is, uh, ik heb de hoesten uh, nou voor me. Ja. In, uh, zonnebril op, uh, snorretje, baakje en, uh, en een uh, elektrische gitaar in de hand. Echt waar. Ik heb u even die in de uh, Baker Street. Ik nou, ben je zeer dankbaar. Maar Geweldig. Van, samen zijn we eruit gekomen. Uh, zo is dat. Anders hadden we vannacht weer niet geslapen. Nee, Nee, <laughs> dat zei ik al tegen de voorzitter gisteren ook. Dan slaap je over andere dingen niet en nee. dan uh, krijg je dat ook weer met de plaat. Dat schiet <laughs> ook allemaal niet op. Het is tijd voor het uh, Dier van de Week en uh, ja, we hebben goed nieuws over onze Willem. Ja, maar allereerst even uh, de ik-Willem-weken uh, bij het dierenhuis Kennenbeland. Want de coronacrisis heeft er ook goed in gehakt, ook bij het dierenhuis Kennenbeland in Zandvoort. Normaal was het dierenpension goed bezocht en zat het elke schoolvakantie vol. Het pension zorgt namelijk voor een groot deel van de inkomsten. Dit is nu volledig stilgelegd, wat uiteraard begrijpelijk is, maar daardoor zijn er wel veel minder inkomsten. Dus hebben ze de Ik Willem-weken opgestart om zo op zoek te gaan naar nieuwe vrienden. Je wordt al vriend vanaf 5 euro per maand. en Van die bijdrage kan net even iets wat extra's worden gedaan voor de asieldieren. Je krijgt drie keer per jaar een nieuwsbrief over de opvang... en nu eenmalig een superleuke toffe mok. Uh, wil je liever een verblijf adopteren of een van meerdere jaren van een hond, kat of konijn? Met deze inkomsten kunnen de verblijven nog beter gemaakt worden voor de asieldieren... Je adopteert al een katten- of konijnenverblijf voor 60 euro per jaar en een hondenverblijf is 120 euro per jaar. Denk je dit is leuk voor ons als bedrijf, als ruil krijg je dan uh, gratis promotie op de so socials, heet dat tegenwoordig, en de website van het dierenasiel. Help je ook mee Willem en zijn opvolgers te voorzien van een prettig verblijf? Uh, de dus hashtag ik Willem, Willem weken, uh, schroom dan niet en stuur een privébericht. Via de Facebookpagina naar het asiel of via de e-mail... naar dierentehuiskennemeland dierenbeschermingnl .dierentehuis dierenbeschermingnl Nou, dan nu even een update over die Willem... die eerst gereserveerd was en inderdaad nu verhuisd is. Uh, uh, het was nog pril, maar afgelopen zaterdag is hij dan vertrokken... naar twee dates te hebben gehad. De eerste date, de kennismaking... en uh, ze waren zo dol enthousiast dat ze naar goed overleg belde om een tweede date te plannen. Hier hebben we als, uh, al zijn minpunten laten zien... en hoe je daar, uh, dat om kan buigen naar goed gedrag. Uit onzekerheid kan hij namelijk uitvallen als hij geen sturing krijgt. Zijn nieuwe baasjes pikten dit goed op... en na de training waren ze zo nog enthousiaster. Willem deed namelijk uiteraard zijn uiterste best. Ze gaan hier samen aan werken en hebben geduld... en wensen ze erg veel succes en houden uiteraard goed contact... Duimen jullie mee dat het ook forever zijn home wordt. Want Willem verdient dit ook. Nou, dan kijken we even op de website van het dierenhuis. Dan hebben we nog twee uh, uh, uh, katten in aanbieding. Bliksem en Bobo. En voor de rest is het al, uh, is bamboe is al gereserveerd. Dus we hebben nog twee zittenblijvers, om het zo maar eens te zeggen. En uh, waar verblijven die? Die verblijven natuurlijk in het dierenhuis Kennenland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. is bereikbaar op 088-811-3420 088-811-3420 Maar kijk ook even op de, even op de website www.dierenthuiskermeland.nl Want ook Bobo en wat was die ander? Uh, Bliksem verdienen een thuis. Ja, zeker. En uh, ook uiteraard voor de Ik Wil een Weken kan je terecht uh, op de website van het Kennemen Dierenthuis. Kijk op straat nummer 5. Daar zitten ze. De baan staat hoog aan de hemel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 te weinig money in mijn zakken maar dat maakt niet uit nee, vandaag niet uit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 De, de opwarmer voor uh, Zos Een live versie van uh, de grote hit van uh, Tino, Martin en uh, Zij Weet het. En met uh, die live versie uh, heeft hij trouwens ook de hit gescoord, uh, Albert-Jan. Dus uh, okay. de single versie heeft het nooit goed gedaan. Uh, iedereen heeft uh, zeg maar uiteindelijk uh, die live versie uh, gekocht en gedownload. Jij dus, hebt er ook eentje en, vandaag. De, de, de, ja, maar dat is het leuke van de live registraties, hè, zoals dat vroeger was. Ja, voor deze, deze Zos live uh, gaan we een postje terug uh, in de tijd. En wel naar 2011. Want toen uh, was hij al 35 jaar, uh, zat hij uh, in, het, uh, in het vak. En, uh, leeft hij nog of uh, niet? Uh, ja, hij leeft nog wel. Oh, gelukkig. Voor zover ik weet, hè? niet tegenstaande het feit dat. Maar goed, onder de, de, de, de pakkende titel Frampton Comes Alive komen er een uh, dubbel album uit. Ter, ter ere van het 35e feestje van uh, zijn optreden. En Frampton, als je hem nou ziet, dan is hij uh, dus is heel minder haar als hij toen had. Maar dat was, het is een prachtige dubbel LP uh, met prachtige foto's uh, daarin. En uh, natuurlijk al zijn uh, grote hits daar ook in. Wij gaan uh, luisteren uh, naar uh, uh, een, uh, een, van, een van zijn uh, hits. En uh, ja, welke, welke woord, het maakt eigenlijk niet uit. Het is typisch Frampton. Geniet van de live uh, uitvoering van Baby, I Love Your Way. live met Pieter Frampton En Frampton comes alive... met uh, Baby, I Love Your Way. En dat klinkt wel een klein beetje... reggae-achtig trouwens. Uh, valt mij op uh, Albert-Jan als ik dat nummer zo hoor. Nou, dat staat je vrij, maar... Uh, ja, ja, ja, klopt. Enige reggae-sound zit er wel in... in die uh, single Baby, I Love Your Way... van Pieter Frampton. Het is kwart voor vijf. Daar komt hij aan. Onze ode aan de kroeg. Het gedicht... Ik heb nog een ansichtkaart waar beelden van mijn kroeg op staat. Een leuke zanger die ik nog ken. Een bar. Een kruk. Het zegt u niets. Men kwam hier vroeger. Zelfs met de fiets. Een café waar ik graag was. En ben. Mijn kroeg. Ik weet nog wel hoe het was. Je had er nooit een half glas... Een bar vol zielen, lekker vleien, Een dikke bon met grote vooi. Een lamme gast, zelfs dat was mooi. Ze zijn nu dicht. het medelijden. Mijn kroeg kwam er vaak ook met mijn broer. Ik zie de lege glazen staan. Ze zijn nu dicht. Ik wil graag weten of ze ooit... Ooit nog open gaan. Het was altijd gezellig. Ik wil zo graag een drankje doen. Een biertje. Maar we hebben pech. Schijnbaar doen we wat verkeerd. Of hebben we nog niks geleerd. Wat is mijn kroeg toch zo ver weg. Je ziet hoe rijk het leven is. Mijn kroeg... Dat is toch echt wat ik mis. Eten, drinken. Met flink veel bier, dat kun je zien. Je drinkt er zo'n een stuk of tien. Om ze daarna weer te lozen. De jeugd, die kwam daar ook bij elkaar. Met veel gelach, dat was niet raar. Dansten samen op muziek. Een jonge borrel voor meneer. Charmante vrouw. Een goede sfeer. Het maakt mij wat melancholiek. Ik ben echt heel veel gewend. Mijn kroeg, dat is een toffe tent. Ik wil zo graag weer terug naar binnen. Mijn café van toen, dat is voorbij. Wat overbleef voor mij? Een aanzichtkaart. Herinneringen. Mijn kroeg kwam er vaak nog met mijn broer. Ik zie nog de lege glazen staan. Ze zijn nu dicht en ik wil graag weten of ze ooit, ooit nog opengaan. Heb ik nog een SD kaart, waar beelden van de kroeg op staat Een leuke zanger die ik nog ken Een bar, een kruk, dat zegt u niets Men kwam hier vroeger met de fiets Het café waar ik graag ben De kroeg, ik weet nog hoe het was Je had er nooit een half glas Een bar vol zielen, lekker vleien een dikke bon met grote vooi, een lamme gast zelfs, dat was mooi. Ze zijn nu dicht, heb medelei. De kroeg kwam er vaak ook met mijn vader. Ik zie de lege glazen staan. Ze zijn nu dicht, ik wil graag weten.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 Je ziet hoe rijk het leven is, de kroeg dat is echt wat ik mis Eten, drinken, te gaan fozen Met flink veel bier dan kun je zien, je drinkt er zo een stuk of tien Om ze daarna weer te lozen De kroeg kwam er vaak ook met mijn vader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 Ik ben echt heel veel gewend De kroeg dat is een toffe tent Ik wil zo graag weer terug naar binnen Café van toen dat is voorbij Wat er overbleef voor mij Een SD kaart Herinneringen De kroeg Kwam er vaak ook met mijn vader Ik zie de lege glazen staan. Ze zijn nu dicht, ik wil graag weten of ze ooit nog open... Gaan we dat nog meemaken over het, Jan, dat de kroeg weer open gaat? Nou, laten we beginnen met uh, de terrassen uh, in ieder geval. Je hoort onze Oda aan de kroeg, het gedicht van de dag. dadelijk gaan we praten met Fred, hij is er weer. En uh, straks om vijf uur hoor je Entertainment van To hesitate, we can't keep on living like this. We know Gouwenouwe van Heaven17, hoor je. En Temptation, de zaterdagmiddag van CFM. De wordt op zaterdag, dat zit er alweer bijna op. Maar niet getreurd, want zo dadelijk om vijf uur gaat uh, CFM uiteraard uh, gewoon door. En dan hebben we hem weer... Uh, hij is er uh, dan ook weer. Dat zou ik hem eigenlijk yeah. zeggen. Ja, ja, joh, ja, je wilde iets zeggen, maar hij, je weet even niet wat. Nee, hij, hij is er dan ook weer. Zo wilde ik het zeggen. Ah. Ik wil hem, ik wil hem, ik wil hem. <laughs> hij is er weer. Fred hij hey, met uh, Entertainment for You. Goedemiddag, Fred. Goedemiddag. Hallootjes. Hallo. Hallootjes. Ja. Wat uh, gaan we vanmiddag allemaal doen? We gaan eventjes uh, ja, goede muziek draaien sowieso. Ja, eindelijk. <laughs> Na die drie nou, uur. Uh... En uh, ja, we gaan ook met wat mensen bellen natuurlijk. En dat is als eerste Jan Boy. Uh, zijn nieuwe single heet De Hele Dag. Uh, we gaan Noekie bellen. Die uh, heeft het over het Swing Café. Dus ja, daar kun je eigenlijk ook wel wat in vinden, denk ik. Het dat dan, dan, dat is van vroeger. Ja, dat is van vroeger. Mocht je daar naar binnen over nee, uh, ik niet. Ik niet. <hysi> en we gaan Ferencje bellen en zijn nieuwe single heet Dromen van Vroeger. Dromen van vroeger. Ja, ja, ja. ja, dat doet Marco Bassato ook tegenwoordig. Dromen van vroeger. Oh. Daarom heeft hij ook een single uitgebracht. Ga je ja, die trouwens nog daar? Gelukkig, gelukkig. Dan ga ik in ieder geval luisteren. Jij ook Albert-Jan? Ja, ja. ik, ik moet de hond uitlaten. dan. Dus, ja, Mariton. Ja. Een moment heet hij, hè? He? Wat een mooie single is dat. Met, ja, uh, prachtige single, ja. ja, ja, ja, ja met Rolls-Sanches. En, en uh, John Youbenki. Ja. Het lijkt een beetje op het Koningslied uit 2013, maar verder is zo ja, aangeplaatst. Ja, de tekst die lijkt er niet op, maar. Nee, de, dat begint al, dat be, die, die eerste zin begint al met mijn koffers staan in de gang. Ja, nou, maar ja, ik Je ja, zou het ja, meisje meisje. ook met een oude pompo kunnen beginnen, ja. Albertje, wat jij wil. Uh... Nee, nee, dat doet Piri. <laughs> maar, maar nogmaals. Als, als, nee, ik vind, ik vind het. Uh, nou ja. Vanavond is die hier bij Linda te gaan Ja, ja, ja. Uh, nee, want ik hou er helemaal niet van. Jij, maar jij zei het die wel. Die roddelrubrieken, daar hou ik helemaal niet van. Dat doe ik ook nooit. Dus... Nee, nee. ik kijk er ook niet naar. Oh, nee. Nou, ik ook niet. Dus. Jij ook niet? Nee, nou, ja, ja, daar zijn we ook mannen voor hè. De vrouwen die zitten gekluisterd ja. aan de buis ik vanavond. Denk, ik denk dat het inderdaad een vrouwendingetje is. Dat weet ik wel zeker, Fred ja nou <laughs> ik zeg niks, ik zeg niks. Ja. oh ja het westelijke. nou ik denk dat, uh, dat het zo meteen wel bevestigd wordt hoor dat, uh, de videorecorder die loopt daar uh, mee om half negen denk ik ja ja nou nou Oké, okay, nou, uh, nog meer uh, straks? Nee, uh, nee dat, uh, ja, als ze verzoekjes willen aanvragen, dan kan dat ook natuurlijk. zfmartiesten.nl uh, ja. ja, ja. dan even een mailtje sturen en dan uh, bellen mag ook natuurlijk. Uh, vor, vorige ja. week had je de uh, kleine, uh, dat nummer klein in de studio. Ja, klap. Stef Bos. Stef Bosch. Stef. Ja, ja. Prachtige tekst. Of Stef Stefan Horst. Stef van Hoorn, Kijk, ja. kijk. Ja, uh, een bom is gebarsten. Ja, van, van een bom is gebarsten. Maar, ja, ja. Ja, maar hoezo ook. Hé, uh, <laughs> hey, die, die had die die die door. Maar hoe was dat? was dat leuk? Ik heb het helaas gezien. Nou, gaan jullie uh, straks ja. die zijn uitzending lekker ja. verder, uh, verder <laughs> praten. Dan uh, ga ik zeggen dat dit uh, Zandvoort op uh, zaterdag was. Morgen zijn Albert-Jan en ik er uh, weer... En dan wist ik jou ja, een hele fijne zaterdagavond. Ja, denk ik nou echt dat je nog open gaat. Ja, een hele fijne zaterdagavond. Ja, zeg maar even ja, gedag Zeg maar even nee, gedag. Oké, dag. Doei doei. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble. Give a whistle.